Haal jij zijn CEO uit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker.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 Prins, hoor je naar het nieuws van 5 uur? Jeroen Latijnhouders. Goedemiddag. Er zijn twee jongens opgepakt voor de dodelijke mishandeling van een 60-jarige man uit Schiedam. Hij overleed afgelopen maandag na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. De twee opgepakte verdachten zijn 16 en 17 jaar. Eén van hen brengte zichzelf bij de politie, de ander werd thuis aangehouden. Beiden zouden herkend zijn op camerabeelden. Opvallend veel kinderen hebben de waterpokken. Volgens de onderzoekers zijn het er ruim twee keer zoveel als gemiddeld in de winter. Waterpokken komen namelijk vooral voor in de zomer. Hoe het kan dat er nu veel besmettingen zijn, is niet duidelijk. De eigenaren van de skibar in Zwitserland, waar een dodelijke brand uitbrak... worden morgen ondervraagd. Volgens de burgemeester werd de bar al jaren niet meer gecontroleerd... terwijl het eigenlijk ieder jaar moet gebeuren. Bij de brand vielen veertig doden. En sport, voetbal, Ajax gaat zo goed als zeker een belangrijke speler kwijtraken. Middenvelder Kenneth Taylor. Hij vertrekt zeer waarschijnlijk naar het Italiaanse Lazio. Ajax zou zo'n 15 miljoen euro voor hem krijgen. En dat is een goede deal, zegt de sportverslaggever Riepke Bakker. Met spelers als Steur, Klaassen, Berghuis, Regeer, Bonide en Mocchio... heeft Ajax nog genoeg middenvelders over om het vertrek... Van Teler op te vangen. En bovendien kunnen ze de transfersom van 15 miljoen euro goed gebruiken. Ajax zoekt namelijk nog een defensieve middenvelder en een linksback. En Lazio lijkt nog niet uitgewinkeld te zijn in ons land. Volgens het AD willen ze ook fijn speler Quinten Timber hebben. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt, maar er komt regen vanuit het zuiden. Het is 1 tot 3 graden. Vannacht en morgen koude oranje in het noordoosten van het land voor sneeuw. In de rest van het land is er regen bij 2 tot 4 graden. Je merkt toch dat er uh, weinig mensen op de been zijn. Rustige avondspits met eigenlijk geen files die langer dan een kwartier zijn. File met de meeste vertraging op dit moment is de A12 naar Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland. Twee kilometer file, 16 minuten vertraging. De hoofdrebbaren zijn afgesloten vanwege de grenscontrole. Dit is Joe met Kai Merckx. Ja, en Kai's tweede kansweken. Ik noem over drie minuten een nieuwe naam die in de prijzen valt. Misschien is dat wel jouw naam. voor velen een nieuwe start, maar vaak begint dat dan toch minder positief dan je denkt. Want je hoopt natuurlijk wel op een prijs op 1 januari als je hebt meegespeeld met bijvoorbeeld een loterij, een krasslot, een, een kraskaart of whatever dan ook. Uh, vandaar dat je hier een tweede kans kunt krijgen... als je in december niet in de prijzen bent gevallen. Want deze, maar ook volgende week, zijn het Kais Tweede Kansweken. Je kunt in de app van Joe gratis een lot claimen. En dan ga je de molen in. En wie weet roep ik dan om 4, 5 of 6 uur jouw naam. Als dat het geval is, heb je een kwartier de tijd om te bellen... met 0909 9-0. En dan denk je. Ja, wie zit er dan achter dat nummer? Wie neemt er dan op? Nou, uh, dat ben ik. Prijzen die je onder andere kunt verwachten zijn een Nintendo Switch. Dag je wel eens voor twee personen is al voorbijgekomen. Een airfryer is al voorbijgekomen. Ja, Jeroen, wat hebben we toch de afgelopen week al ontzettend veel mensen blij gemaakt? Enorm. En het zijn ook waanzinnig gave prijzen. Allemaal. Je noemt er een paar, maar die andere waren ook briljant. Absoluut, absoluut. We gaan uh, nu spelen. De prijs die van achter het gordijntje komt is een ultieme driving Experience op circuit Zandvoort, aangeboden door RacePlaneters. Dankjewel, RacePlanet. Een dag lang rijden in bijvoorbeeld een uh, Porsche 911, een Formuleauto... maar ook karten, ijsrijden, dragracen, slippen, simracen en nog veel meer. Je mag alles doen, het is het complete pakket dat je krijgt. Nou, daar hoef je maar één ding voor te doen... en dat is dus 09099890 bellen. Tenminste, als dit jouw naam is... Want we gaan op zoek naar de naam. Achter mij draait een heel groot bord. En de voornaam is Stef. En de achternaam die erbij hoort, alles Steffen in Nederland. Van Stralen, Stef van Stralen kom je prijs maar halen. 09099890. Ja joh, wat leuk zeg. De ultieme driving experience op circuit Zandvoort.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 Naar muziek van ABBA... hoor je hier een speciale middagshow, het zijn zoals je net hoorde, Kais tweede kansweken iedereen mag meedoen die naast grote prijzen heeft gegrepen in december die natuurlijk bol staat van de oude Jaarsloten en kraskalenders en noem maar op uh, komende, dus vandaag en volgende week maak je nog kans om te winnen oh, mag ik alvast één prijs van volgende week delen, die, ja. die ik in het, het winkeltje heb zien staan, we hebben hier uh, we hebben nog twee tickets voor Guns N' Roses oh Oh, ja. En ik vind het leuk om te vermelden. Omdat we die hier uh, uh, vorig jaar bij, uh, bij Joe hebben weggegeven een hele week. En ik heb gemerkt, dat zijn ontzettend gewilde tickets. Ja, hallo, vind je het gek? Guns and Roses. Uh, dus volgende week hebben we, hebben we hier nog twee tickets. Tijdens Kai's Tweede Kansweken. Dus mocht je nog geen gratis lot hebben geclaimd via de app van Joe. Doe dat zeker eventjes. En wie weet noem ik dan wel uh, jouw naam. En dan is het zaak dat je natuurlijk binnen een kwartier belt. 0909-9890. Ik zocht net Stef. Van Stralen en Stef, jij was razendsnel. Ja, goeiedag. Ja, goeiedag. Stef, jij zat er uh, bovenop. Jij hoorde het voorbij komen op de radio. Ja, ik heb de radio aanstaan eigenlijk de hele dag al. En uh, ik, ik hoorde mijn naam, ik heb uh, gelijk gebeld. Ja, nou ja, groot gelijk. En um, waarom heb je uh, je aangemeld voor Kais Tweede Kansweken? Nou ja, omdat ik in december, dat was ook een beetje de actie, euh, eigenlijk niks gewonnen heb. En wel euh, loten weggegeven, maar euh, zelf niks gewonnen. En dan wie heb je de loten weggegeven? Nou ja, met kerst, met uh, familie en het gezin, schoonfamilie. En wat kwam er uit bij de loten van de familie en schoonfamilie? Nou ja, we zijn niet heel rijk geworden, maar een keer 50 euro, twee tientjes, gratis loten. Uh. En jij? Ja, ik heb niks. Ik had ook een paar vak... die uitloten gekomen, maar ook niks. He, dan ben je de goede weldoener die strooit met alle loten... en dan zitten we onder jouw vakjes helemaal niks, uh, Stef. Nee, maar ja, andere mensen blij maken is ook leuk, toch? Ja, dat is ook leuk. Ik ga nu ook iemand heel erg blij maken. Stef, luister even wat je hebt gewonnen. Heb je nog een appeltje met iemand te schillen... en wil je je achtervolgingsskills testen? Het kan op onze kosten op het circuit van Zoomvoort. Hoor de motoren gieren, het asfalt smelten en het rubber branden. Haal de beste Max Verstappen hier naar boven... en zet je allersnelste snelste rondetijd neer. Stef, van harte gefeliciteerd! Dankjewel. Je bent een ultieme driving experience op circuit Zandvoort aangeboden door Race Planet. Jullie zijn geweldig, dankjewel. Um, Stef, jij ook van harte dank. En veel plezier op het circuit. Dankjewel, het is helemaal goed gekomen. wat tof. Ja, heb je er überhaupt wat mee? Ja, ik uh, ga ook naar de Formule 1 ook met mijn vader in Zandvoort. En ik heb ook al eens een keer zo'n driving experience gedaan op Zandvoort. Ach, wat goed. Ja, maar dit, en dit is het hele, het hele pakket, hè. Het is een uh, Formuleauto, kun je rijden, karten, ijsrijden, slippen, simracen, dragracen. Dus neem je hoge hakken mee. Je kunt echt alle kanten op, Stef. Wat tof. Kijk, van harte gefeliciteerd en alvast heel veel plezier. Om zes uur noem ik een nieuwe naam. En dan spelen we voor, ook een hele leuke prijs... een gloednieuwe 35 set met bijpassende snijplanken. Hallo. Om zes uur claim je gratis wonders via de app van Joe. MUZIEK I'm rumbling. Me een van de meest gehoorde vragen van vandaag is: Waar zijn we nou eigenlijk aan toe de komende dagen met die sneeuw en met het weer? En hoe koud wordt het nou? Of krijgen we zon, of krijgen we regen? of krijgen we sneeuw? Of hagel, of dat. Of, ik weet het eigenlijk niet. Nou, dat was een van de vragen. Ik heb uh, iemand onder de sneltoets die alles weet van het weer: dat is uh, Jordi Huurne van het RTL Weer. Uh, gooi nog snel even al je prangende weervragen in de app van Joe. Ik spreek hem na het nieuws van half zes. En muziek van Michael Jackson, hoor je ook zo. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt.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 Met deze week in de bonus... alle Amerk Proteïne-eetzuivel, tweede gratis. Boeie! Alle bolletje crackers en kwekkenbreud, tweede gratis. Lekker Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Zoe! En een loopband van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! hamster. Als je extra goed van start wil gaan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 Er komt regen vanuit het zuiden. Vannacht en morgen code oranje in het noordoosten vanwege sneeuw. In de rest van het land is regen bij 2 tot 4 graden. Er bestaat zo'n 60 kilometer file in het land. Nu tijdens de piek van de donderdagavondspits... file met de meeste vertraging is de A7 naar Hoorn... tussen Zaandam en Purmerend Zuid. 6 kilometer en 40 minuten. En Michael Jackson hoor je na het nieuws van half 6. Jeroen. Goedemiddag. Je zei het al, code oranje. Dat geldt vanaf middernacht in Friesland, Groningen, Drenthe... en op de Wadden. Er kan lokaal wel 15 meter sneeuw vallen... en door de wind kunnen er sneeuwduinen ontstaan. En dus zetten ook de ziekenhuizen daar... zich schrap voor, de, voor valpartijen en andere ongelukken. Om er zeker van te zijn dat iedereen meteen geholpen wordt... blijven sommige medewerkers vannacht daar slapen. Ga door met politiek. Er was na de verkiezingen al weinig over van de NSC. Die partij ging toen van 20 naar 0 zetels. En inmiddels is ook het leden tal sterk teruggelopen. Van 8.000 naar 3.000. Maar de partijvoorzitter van NSC blijft positief. Hij zegt we blij te zijn dat veel mensen hun lidmaatschap toch hebben verlengd. Tot slot ophef in Eindhoven over een metershoog spandoek op het stadion van voetbalclub PSV. Er staat een Pijnlijke fout in de tekst. Maar hier staat: de PSV, onze uh, beste wens, denk ik, of niet? Lees eens goed: PVS. Ja, ja, inderdaad. PVS. Verkeerd. Oh, ik vind dat heel grappig. <laughs> nou, niet iedereen vond het grappig, niet iedereen kon erop lachen. Eén mevrouw, een groot PSV-fan, ondernam actie. Zij ging het stadion binnen en een paar minuten later kwam ze weer naar buiten. Wat, wat zeggen ze? Hij was voor de wedstrijd nog veranderd. Ik zeg: dat kan niet, hè? Echt schandalig. Ja, echt, echt. Echt, schandalig, dalig. was allemaal te horen trouwens op uh, Omroep Brabant. Maar er zat een anderje onder het gras. Oh. Deze mevrouw had zich de moeite kunnen besparen. Want wat zij niet wist... Ik kom daar straks op terug, om half zeven. Oh, echt waar? Oh, er oh. zat een ander onder het gras bij deze mevrouw. Nou, niet bij de mevrouw. Nee, precies. Bij, bij, uh... bij het foutje. Ja, bij het foutje. Ja, ik ga het niet vertellen. PVS. Yeah, ja, omhoog. Jij ja, gaat vissen ik ben, nu, Ik ben heel erg benieuwd. Nee, nee, nee. ik ga niet vissen. Ik ga eens even mijn uh, natte vinger uit het raam steken... en eens even kijken wat het weer gaat doen. Want als jij morgenochtend wakker wordt... ligt er dan sneeuw of niet? Dat antwoord heb ik over uh, zeven minuten voor je. Althans, ik. Dit is Joe, met Kai Merks. Ik niet. RTL Weerman, Jordi Huurne, die heeft dat wel. Die heeft er meer verstand van. Je hoort hem over zes minuten aan Elf van En dit is Michael Jackson. Er komen heel veel berichten binnen via de app van Joe... en die gaan allemaal over het nieuws, uh, Jeroen. Oh. Want jij blijkt... Uh, nou ja, of niet, maar jij blijkt informatie te hebben gegeven... waar iedereen toch een beetje van opkeek. Laten we nog heel even luisteren. Dit zat net in het nieuws van half zes. Je zei het al: Code Oranje. Dat geldt vanaf middernacht in Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden. Er kan lokaal wel 15 meter sneeuw vallen. En door de wind kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Zo, paniek, paniek, paniek in de app van Joe. Want ja, we zien jou toch als iemand ja, ja. Die, die weet hoe de wereld in elkaar zit. Mm -hmm. Maar 15 meter sneeuw. Ja, maar als je goed luistert, hoor je dat met microfoon even weg van. <lacht> hoor je dat ook? Niet? Ja, nou, nee, dat Dit is denk ik niet. Een reactie van een seconde. Dat denk ik niet. Ik, Wesley die stuurde even een bericht... via de app van oh. Joe. Die, die reageerde er nou ook even op. Ik moet toch even een correctie maken, maar... Vijf, vijftien meter sneeuw morgen? Jullie, daar kan ik de deur net niet uit, denk ik. Oh, Ja, ja, Ja. ja. He, je bent ja, met ijs vind... gezakt, hè? Ja, je bent met het ijs gezakt, ja, inderdaad. Ja, ik, weet niet waar, ik weet niet waar ik was. Ik had je natuurlijk ganadeloos moeten aanpakken op dat moment. Maar ik was er ook even niet. en denk dat ik ook even een dipje had. Het was toch die microfoon, denk ik. Maar je hoort inderdaad... Um, um, Heel veel berichten over hoeveel sneeuw er zou gaan kunnen vallen... of wat het weer zou gaan doen. Je hoort zoveel dingen, het gaat eigenlijk alle kanten op. In het geval van jouw bericht gaat het over 15 centimeter uiteraard. Voor degene die nog steeds een beetje in, in duister gehuld waren. Maar iemand die daar gelukkig meer verstand van heeft... dat is Jordi, Jordi Huurne, weerman bij RTL. Hallo Jordi. Goedemiddag. Hallo. de haast. Het is mega druk bij jou begrijp ik. Ja heel druk ja. ja. ja ik ga zo eens naar de visie en dan kom ik in het RTL Nieuws uh, Kijk. om 6 uur. Dus eh. Uh, ja druk, dus, druk. We vlammen meteen door. Want jij moet echt ja. wel de populairste man van het moment zijn. Of niet? Want iedereen wil constant maar weten wat er gaat gebeuren. Ja inderdaad. Ja. ja. Ook uh, vrienden en familie. Uh, iedereen die appt de hele tijd. Ja. Het <laughs> is druk, Maar wel ja. leuk hoor. Ja. En ja. heb je zelf een beetje genoten van uh, de sneeuw? Ontzettend. Ja, ik heb heel veel gewandeld door de sneeuw de afgelopen dagen. Er lag in Utrecht echt een enorm dik pak van meer dan 20 centimeter. En dat is ja, jaren, jaren geleden dat er zoveel sneeuw lag. Ja. Dus dat is echt genieten. Het ja. begint nu een beetje te dooien, maar er komt weer wat nieuws aan morgen. Dus ja, voor mij zijn het de topdagen. Ja, want de vraag is natuurlijk: wat gaat er nou eigenlijk gebeuren de komende dagen? Blijven we dit idyllische wereldje houden? Ja, op veel plaatsen wel. Vooral in het noorden van het land blijft het echt op hun top weer, Want uh, er komt uh, een hoop op ons af. Uh, een uh, depressie trekt morgen over Nederland. Dat is het eigenlijk een beetje een dooiaanval. Dus zachte lucht probeert die kou te verdrijven. En dat lukt maar in een deel van het land. Want in het uh, zuiden daar gaat het morgen regenen. En dan kan het zelfs 6 graden worden. Dus daar is de sneeuw toch wel snel heel pappig. En misschien zelfs wel bijna weggesmolten. Um, in het midden van Nederland, uh, zeg maar op de lijn. Emmen naar Emmeloord, naar Den Helder, een beetje het midden-noorden. Daar hebben we een lijn waar de, sneeuw, waar de regen overgaat in sneeuw. En dat gebeurt vannacht al. En in het noorden gaat het vanaf flink sneeuw. Er kan een pak vallen van 5 tot 10 centimeter... en misschien wel in Drenthe 15 centimeter. Zo. Dus morgen vroeg hebben we hele grote verschillen. In het noorden dan sneeuwt het flink en dan waait het ook. Dus die sneeuw die gaat verstuiven, dat noemen we driftsneeuw. En in het midden en zuiden valt alleen maar regen of natte sneeuw... bij temperaturen boven nul. Dus uh, echt grote verschillen. En voor het noorden van het land geldt morgen dan ook een code oranje... voor dus die kou, die sneeuw en die wind. Uh, die, ja, echt voor die combinatie. Ja, en er wordt ook gesproken over een uh, echt, echt kou uh, die eraan zit te komen. Uh, we ja. al die dromen van een elf stedentocht. Nou, dat denk ik niet. <lacht> <lacht> maar uh, de kou die gaat wel winnen, want die grens die ik net aangaf, waar het overigens ook nog een beetje op kan ijzelen, ja. die trekt in de avond weer naar het zuiden. En dan winterkoude lucht het en dan gaat het op steeds meer plaatsen uh, sneeuwen en ook weer vriezen. Dus morgenavond wordt het echt overal uh, spekglad. Ook in het zuiden, waar het eerst nog regent, gaat het uiteindelijk weer sneeuwen. Dus zaterdag zal het uh, in een heel goed deel van het land weer een winter wonderland zijn. Ja. Zeker in het noorden waar dan echt een dik pak ligt. En de temperaturen dalen weer onder het vriespunt. Sterker nog, het gaat het hele weekend vriezen. En dan is het overdag min 5. Maar dan kan het in de nacht naar zondag zomer eens afkoelen... naar misschien wel min 10 of min 15 op de oh. plekken. En de gevoelstemperatuur ligt nog wat lager. Dus uh, dat ijs dat gaat wel groeien. Maar ja, dan is de vraag hoe lang gaat dat duren? Het is toch weer Nederland Tegenwoordig ja. wordt het allemaal heel lastig door de klimaatverandering. En helaas lijkt dan op maandag alweer het dooi in te vallen. Dus misschien hier en daar op wat schaatsbaantjes zondag en maandag. Maar dat is allemaal niet heel lang, denk ik. Ja. Nou, uh, dank om ons eventjes uh, bij te praten, Jordi. Uh, Rennen naar de visagier en de groeten bij het RTL Nieuws. Komt helemaal goed. Bye. Joe en ik zag een bericht voorbij komen in de app van Joe van Ellen. En Ellen die zegt, nou ik sta net om te koken in de keuken, om te starten met koken. Kijk ik naar mijn oude pannen en ik hoor op de achtergrond dat ik nieuwe kan winnen. Dus ik doe ontzettend graag mee. Ja, dat kan zeker Ellen. Het zijn namelijk Kai's tweede kansweken hier in de middagshow bij Joe. En stel dat je niks hebt gewonnen in december met een van de vele loterijen... dan maak je hier alsnog kans om in de prijzen te vallen. Wat moet je daarvoor doen? Claim snel even je gratis lot in de app van Joe. Na het nieuws van 6 uur noem ik weer een naam. Is dat jouw naam? Dan moet je binnen een kwartier bellen naar 0909-9890. Guy, en dan spelen we voor een vijfdelige pannenset... met bijbehorende snijplanken. Hey, ondernemer.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 Zin in Inter, en Witte Stranden. Vaar met Norwegian Cruise Line naar de Caribbean en geniet van ultieme vrijheid aan boord. Boek jouw droomcruise bij ZeeTours Cruises. Al 64 jaar, de cruise specialist van Nederland. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op amwb.nl slash vakantie en krijg tot 500 euro korting. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven.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 Dit your... I wanna dance with somebody, maar eerst het nieuws van 6 uur. Jeroen latijn -ouders. Goedenavond. Er zijn nog altijd sneeuwproblemen. Onder andere in Brabant. Daar worden steeds meer sporthallen gesloten... omdat de daken ervan dreigen te bezwijken door de sneeuw die erop ligt. En in de haven van Rotterdam is het al een stapje verder gegaan. Daar is de omgeving van een oude gasfabriek afgezet. Het dak ervan is door de sneeuw al ingezakt... en dreigt nu helemaal in te storten.